Minister Schippers heeft haar excuses aangeboden aan de Tweede Kamer. Haar ambtenari hielden een rapport over de aanpak van wanbetalers in de zorg achter, waardoor de minister de Kamer onvolledig informeerde. Het spijt me dat dit zo is gebeurd, ik baal er stevig van, zei Schippers. Het rapport is inmiddels openbaar en het blijkt dat steeds meer mensen hun zorgpremie niet betalen.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 In Syrië is de Amerikaanse ambassadeur Ford bekogeld met tomaten... toen hij een oppositieleider opzocht in Damaskus. Zo'n honderd aanhangers van president Assad waren naar het huis van de politicus gekomen... om te protesteren tegen de ontmoeting. Ambassadeur Ford verschanste zich in de woning. De politie arriveerde na ongeveer een uur en voorkwam dat het kantoor werd bestormd. Syrische kranten uit onlangs kritiek op het bezoek van Ford... en de Franse ambassadeur aan de stad Homs... die zouden daarmee het protest tegen Assad hebben aangewakkerd... Na dat bezoek werd de Franse ambassadeur lastig gevallen. China heeft het eerste onderdeel van een ruimtelaboratorium gelanceerd. Het gaat om de Tiangong Gong 1, wat het Hemelspaleis betekent. De module werd met een raket gelanceerd vanaf een basis in de Gobi-woestijn. In het laboratorium worden dit jaar onbemande tests uitgevoerd... maar als die goed verlopen wordt de Tiangong Gong volgend jaar door Chinese astronauten bezocht. Er is veel minder werkruimte dan in het internationale ruimtestation ISS.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 ANUBE ah, verkeersinformatie. Qua omvang verloopt de avondspits niet drukker dan gebruikelijk. Toch zijn er nogal wat ongelukken gebeurd die voor veel oponthoud zorgen. En dat is nu vooral rond Utrecht het geval. En ook in West-Brabant is het mis. De opvallende files die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Langzaam rijden en stilstaan tussen Gooi Meer en Knopend Hoevenlaken over 20 kilometer. Op de A27 richting Almere. Ja, de rijstroken bij Beeldhoven zijn weer vrij na een ongeluk. Maar het leed is al geschied. Tussen Houten en Beeldhoven staan 11 kilometer. De kijkersfile staat er ook nog van Almere naar Utrecht... tussen Hilversum en Utrecht-Noord, 9 kilometer. Dan West-Brabant, de A58 richting Breda vanuit Bergen-op-Zoom... tussen Knopend Marquisaat en Knopend De Stok, 15 kilometer. Dat is een kijkersfile voor een ongeluk aan de andere kant... richting Bergen-op-Zoom. Er staat voor de afrit Wouwse, -Wouwse plantage 3 kilometer...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 Op 29 september 2003 starten André Venema, Siep Kiers en Marnings Hakkenboord... hun bedrijf Sound in Kampen. Specialist in licht, geluid en presentatietechniek. Vandaag, 29 september 2011, zijn ze dus precies acht... hartelijk gefeliciteerd namens de Goudse Verzekeringen. Want wat je ondernemersleeftijd dat ook is, de Goudse helpt ondernemers verder. Kijk maar na op goudse.nl of vraag het je verzekeringsadviseur. En oh ja jongens, veel succes met die theatertour van Mon Amour... NOS Radio 1 Journal. met Tim Overdik. 8 over 5 goedemiddag. Nederland telt zo'n 6.000 malafide uitzendbureaus. Die maken het onder meer mogelijk dat Oost-Europese arbeiders... slachtoffer worden van uitbuiting door Nederlandse werkgevers. Binnen twee jaar van 6.000 naar 0 is de ambitie van minister Kamp. Een reactie op het rapport waaruit blijkt dat Polen hier vaak... onder erbarmelijke omstandigheden wonen en werken. We beginnen in Berlijn. Ze heeft het gehaald, Angela Merkel. In het Duitse parlement kreeg de bondskanselier... een ruime meerderheid voor uitbreiding van het Europese noodfonds. De financiële markten reageerden opgelucht... want de steun aan het kwakkelende Griekenland... wordt in ieder geval niet stopgezet. Correspondent Wouter Meijer. Een meerderheid was ook van tevoren wel verwacht. Maar het was de vraag of bondskanselier Merkel... genoeg steun zou krijgen van haar eigen achterban. Anders zou het haar politieke voortbestaan erg lastig maken. Maar ze kreeg de steun van haar eigen CDU, CSU en de liberalen. Fractievoorzitter van de Christendemocraten Volker Kouder zei dat het er niet om gaat... dat de Duitsers Griekenland betalen, maar om het eigen belang van Duitsland te beschermen. Het gaat niet om die uitzaling van geld aan het Griechenland. Het gaat schlicht en ergreifend om dat we een schutzschirm spannen kunnen en dat we trennen kunnen... Dit is niets anders dan in onze deutsche, nationale interesse... lieve collega's when... Toch waren er ook nee-stemmers in de regeringsfracties... zoals de Christendemocraat Klaus-Peter Wils. Volgens hem heeft het geen zin om de steeds verder groeiende schulden... van Griekenland te betalen. Daar heeft Duitsland het geld niet voor, zegt hij. Het concept met immer meer schulden... proberen overmessige schulden te bekämpfen, gaat niet op. En ik vrees dat deze weg veel geld kost. Geld dat we niet hebben. Uiteindelijk waren er maar een paar dissidenten binnen de regeringsfracties. En Merkel kreeg bovendien nog de steun van de grootste oppositiepartij, de Sociaaldemocraten. Maar die eist tegelijk dat de financiële instellingen ook mee gaan betalen aan de crisis. Anders is het snel afgelopen voor de regering van Merkel. Waarschuwt SPD-woordvoerder Karsten Schneider. Heute werden ze vielleicht nog maar die meerheid bekomen, maar het niet meer lang de zijn. hoe Europa, für Hoe vroeger de regering Merkel ten val komt, hoe beter, zegt Schneider. Maar dankzij haar grote overwinning in de bondsdag vandaag zit ze voorlopig nog stevig in het zadel. En ze kan ook op het Europese toneel nog duidelijk maken dat ze de steun van haar achterban heeft. En de top waarop de besluiten over dat Europese noodfonds zijn gevallen... is alweer ruim twee maanden geleden. Dat was op 21 juli. In Duitsland is er dus vandaag over gestemd. In Finland was dat eerder deze week. Maar het Nederlandse parlement, Peter Blok, heeft er nog niet mee ingestemd. Nee, nog steeds niet. Wanneer gaat dat gebeuren? Nou, waarschijnlijk volgende week donderdag... na afloop van de financiële beschouwingen. Die zijn woensdag en donderdag in de Tweede Kamer. Die gaan natuurlijk vooral over die eurocrisis... en over alle afspraken die de afgelopen maanden in Brussel zijn gemaakt. De miljarden voor Griekenland en ook voor die uitbreiding van het noodfonds. En dan zou er donderdag meteen gestemd kunnen worden... of de dinsdag erna. Dat is nu nog niet helemaal zeker. En als we dan kijken naar de Duitse stemming vandaag... dan zagen we bondskanselier Merkel... die toch nog redelijk makkelijk een meerderheid achter zich kreeg... Gaat Premier Rutte hetzelfde overkomen? Ja, waarschijnlijk wel. Want net als daar in Duitsland met de SPD, helpt hier de Partij van de Arbeid Premier Rutte en minister de Jager van Financiën steeds aan een meerderheid. Ze hebben de PVDA natuurlijk nodig, want we weten het allemaal, zijn gedoogpartner. De PVV wil geen cent meer naar Griekenland en naar Europa. Maar Rutte en de Jager die weten zich natuurlijk gesteund... door hun eigen partijen, de VVD en het CDA. Maar ook de Partij van de Arbeid doet mee. En D66 en GroenLinks. Dus ook hier in Nederland een ruime meerderheid... voor uitbreiding van het noodfonds. Peter Blok in Den Haag. Mensen die een wapenvergunning willen aanvragen... moeten een psychologische keuring ondergaan. Dat is een van de conclusies in het rapport... van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Aanleiding voor het rapport is de schietpartij in Alfa aan de Rijn. In april schoot Tristan van der Vlis zes mensen en daarna zichzelf dood. Het was bekend dat hij psychische problemen had gehad. Sportschutters zien weinig heil in zo'n keuring. werkte verslaggever Paul Sanders op de schietbaan in Boekel. Ik te kijken wat je doet. Je moet dat ding naar binnen terug. Nog twee. Op de goede manier doen. Ja, zo is dat. Op de schietbaan van Erik Swinkels in Boekel wordt getraind met de kleiduiven. Kleine oranje schijfjes die door de lucht worden geschoten. En dan is het de bedoeling dat de cursist die schijfjes kapot schiet. U heeft net geschoten, wanneer ging het een beetje? Het ging uh, voor mij super. Ja? Ja. En wanneer gaat het voor u super? Als ik er uh, meer dan 20 raak van de 25. En er waren er 22 net. Dus. Er is veel te doen om de wapenvergunning, de schietvergunning. Die zou moeten worden aangepast. Er moet een psychologische test komen wellicht... om aan te tonen dat u uh, zeg maar ook in het hoofd helder in elkaar zit. Wat vindt u daarvan als u dat zou moeten aanvragen in de toekomst? Ik vind... Uh dat iemand die psychisch gestoord is geen vergunning moet krijgen. Maar wie stelt vast wanneer ben je psychisch gestoord? Ja, een psycholoog misschien? <laughs> Het zou kunnen, maar... Nee, dit, dit, is, dit, is, dit is niet te doen. U ziet er kortom geen, geen heil in, in zo zo'n psychologische test, bijvoorbeeld. Dat, dat heb ik helemaal niet gezegd, maar hoe wil u dit ten uitvoer brengen? Heel mooi. Er wordt druk geoefend op de schietbaan... Um, Erik Swinkels, het aanvragen van zo'n psychologische verklaring van goed gedrag... kan dat voorkomen dat er gekken een wapen in handen krijgen? Nee, want ik denk dat zo'n storing in de hersenen door een psycholoog, door een gek zoals wij die noemen... dat kan elk moment, zo'n moment, een psychische keuring is ook een momentopname... Dat kan elk moment van de dag kan die kronkel omslaan in je hersens en het gebeurt. Dus daarom kun je je eigen tegen gekken niet wapenen. Wat zou je wel kunnen doen? Een idee van de schuttersassociatie is om bijvoorbeeld uh, bestuursleden van schietverenigingen een, een cursus te geven, een opleiding. En dat ze daardoor beter door zouden kunnen hebben of iemand aan het doordraaien is. Of dat het slecht gaat met iemand en die dan een gevaar zou kunnen vormen. Is dat een idee? Afschuiven van verantwoordelijkheid. Dus het enige wat ik wil zeggen, de KNSA durft die verantwoordelijkheid niet te nemen. Maar die hoeft hij ook niet te nemen, want ik vind het ministerie die verantwoordelijkheid moet nemen. En... Het is natuurlijk, pas dus op hem lopen. iemand die zijn rijbewijs gaat halen... die moet ook niet psychisch onderzocht worden. Maar zou inderdaad dan ook niet de verantwoording bij de schutter moeten liggen... die ja, uh, toch een gevaarlijk wapen in handen heeft... waar hij schade mee kan veroorzaken... en uh, dus maar moet bewijzen dat hij dat wapen waard is? Nou, dat laatste, dat bewijzen, ben ik het er helemaal niet mee eens. Want iemand die een wapen heeft, op de eerste plaats... iedereen die zijn schot afgeeft, is verantwoordelijk voor zijn schot. Dus die verantwoording heeft inderdaad de schutter. Maar als jij wilt gaan schieten... dan denk ik dat je altijd zegt dat jij verantwoord bezig bent. Want anders mag je het spelletje niet doen. Dus dan zeg je, ja, wie moet dan uitmaken die, die verantwoording moet maken... of dat diegene dat mag. Dat kan nooit de persoon in kwestie zelf doen. Nee, maar misschien een psycholoog die een verklaring moet afgeven. Maar ik denk dat je dan 16 miljoen mensen moet laten keuren... door een psycholoog en door een arts. Of ze goed bezig zijn. Want je kunt met allerlei andere dingen ook... Ernstige dingen doen. Idioten houden altijd. Je hebt politiemensen die mensen vermoorden. Je hebt schutters van schietverenigingen die andere mensen uh, vermoorden. En je hebt ook mensen, we lezen het de laatste tijd wekelijks in de krant, van mensen die met een mes rondzwaaien. En, en iedereen in Nederland die kan gewoon naar, naar, naar een, uh, een bedrijf toe stappen om een uh, mes te kopen. En die kan er in principe al meteen de kassière onder zijn bovensteken. Idioten heb je altijd. En je kunt geen wetgeving maken voor die enkele idioot die er is. Ja. Ja. Straks de uitbuiting van arbeidsmigranten in Nederland. De Tweede Kamer heeft het onderzocht en is er van geschrokken. De Nederlandse wegen, hoe staat het ervoor? Wijnand Utrecht en West-Brabant zuchten onder de files door ongelukken. In de rest van het land verloopt de avond spits normaal. In West-Brabant staat de langste file van het moment op de A4 vanuit Antwerpen... tussen het Belgische Stabroek en knooppunt Markizaat 11 kilometer. Dat komt door de kijkersfile op de A58 van Vlissingen naar Breda... tussen Rilland en knooppunt de Stok 18 kilometer. Aan de andere kant was een kettingbotsing... en daar staat tussen Roosendaal en de Afritwouwse Plantage 4 kilometer. Dit is het NOS Radio now. Met Tim overdijk. Nederland is niet in staat geweest de komst van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa in goede banen te leiden. Die conclusie trekt een commissie van de Tweede Kamer. Bestuurders hebben het aantal migranten onderschat en daarmee bijkomende problemen. Inmiddels werken zo'n twee tot 300.000 mensen uit onder meer Polen in Nederland. Niet zelden onder erbarmelijke omstandigheden. De grote concentraties in de steden kunnen leiden tot problemen in de achterstandswijken die we nu hebben met de gastarbeiders uit de jaren 70, meent commissievoorzitter Ger Koopmans. Ik denk dat als de aanbevelingen van onze commissie worden opgevolgd... dat we vergelijkbare problemen absoluut kunnen voorkomen. En als dat niet gebeurt? Ja, dan zul je vergelijkbare problemen kunnen krijgen. Alhoewel dat er wel een verschil is met betrekking tot de Polen. Omdat die zeg maar, qua cultuur aanzienlijk dichter liggen bij de Nederlandse cultuur... dan dat Marokkanen en Turk Turken uh, lagen. Nu heeft de Tweede Kamer meer dan eens het probleem... van de Malafide uitzendbureaus aan de orde gesteld. Wat adviseert u als commissie om op dat punt te ondernemen? Nou, daar zeggen wij... Uh, dat we toch moeten gaan doorpakken. Minister Kamp stelt voor om een soort van certificeringssysteem verplicht te stellen. Wij gaan een stapje verder. Wij zeggen dat er enerzijds een vergunningensystematiek moet komen... die dus ook controleerbaar moet zijn. En het tweede wat moet gebeuren, dat is eh, zoals in de trouwens nu al geregeld is... dat er een uitbreiding moet komen van de inlenersaansprakelijkheid. Dus als je eh, iemand via een uitzendbureau inleent... dan moeten de gelden daarvoor gestort worden op een zogenaamde g-rekening. Wacht even, dit moeten we uitleggen. Dat betekent namelijk dat de gelden geblokkeerd worden. Dat degene die het geld moet krijgen, dus degene die werkt, ook het juiste geld krijgt. En ook dat de belasting de juiste hoeveelheid geld krijgt. En dat niemand zich kan onttrekken aan de regels. Kunnen wij de komst van deze mensen wel goed aan? Dat is een hele goede vraag, omdat natuurlijk één belangrijke conclusie is... dat arbeidsmigratie in Nederland blijvend zal zijn. Wij zullen niet zonder uh, gaan opereren in de komende jaren. De personen wisselen dus, alleen de aantallen zullen uh, blijven. Daarom is het uh, noodzakelijk dat we het huisvestingsbeleid op orde hebben. Want er zijn wijken waarin mensen van elkaar overlast uh, uh, merken. En dat is gewoon niet goed. Nu staan wij voor 1 januari komend jaar weer voor een belangrijke vraag. Gaan we de, de restricties opheffen voor de komst van migranten, arbeidsmigranten uit Roemenië en Bulgarije? Met dit rapport in de hand, zegt u dan eigenlijk van pas op waar u mee bezig bent? Nou, we hebben als uh, uh, commissie zelf geen advies gegeven. Wij zeggen wel, in het rapport zelf zit een tal van uh, aanbevelingen... die uh, uh, nagevolgd moeten worden, anders gaat dat niet goed. We hebben ook onderzoek laten doen naar hoeveel mensen er zullen komen... als we de grenzen nu al openmaken. Nou, dat zijn er tussen de 1 en de 20.000. En of dat 1.000 uh, veel is of, of 20.000 weinig, dat oordeel laten we aan de Kamer over. Dat zijn mensen, uh, redeneert men vaak, die de banen van de Nederlanders afpakken. Mogen we dat zeggen met dit rapport? Nee, we hebben ook onderzoek laten doen door het SEO, een onderzoeksinstituut. En die hebben uitdrukkelijk wederom, voor de tweede keer trouwens, al geconcludeerd... dat er geen sprake is van verdringing. Wel in een beperkt aantal specifieke gevallen... in delen van de bouw en in delen van de transportsector. Maar dan gaat het nog over banen die niet door Nederlanders ingevuld zouden worden. Het zijn veel meer banen die niet ingevuld werden en daardoor dus ingevuld worden... met mensen uit Midden- en Oost-Europa. GERK Koopmans, CDA-Kamerlid. Hij was voorzitter van de tijdelijke commissie Lessen uit Recente Arbeidsmigratie. Michiel Breedveld sprak met hem. Een reactie op het rapport heeft minister Kamp van Sociale Zaken laten weten... dat hij binnen twee jaar het aantal uh, malafide uitstandbureaus die bemiddelen voor arbeidsmisdrijven, terug wil dringen van 6000 naar nul. Marco Bastiaan, goedemiddag van de koepel van uitzendbureaus en BBU. Wat is volgens u precies een malafide uitzendbureau? Ja, de definitie van een malafide uitzendbureau... zou je kunnen noemen zijn die ondernemingen... die zich niet houden aan CAO-afspraken... die niet de juiste afdrachten doen... die slecht weg, echt slecht werkgeverschap vertonen naar hun uh, werknemers... dat in een, uh, in een nutshell... En daarvan zijn er zo'n 6.000. Ja, dat, uh, dat heb ik ook gehoord op deze manier. Nou zijn er natuurlijk wel mensen en ondernemingen binnen die 6.000... die het goed proberen te doen, maar het nog niet helemaal goed doen. Om een paar cijfers even te noemen. Er zijn ongeveer 12.000 Duitse bureaus totaal totaal in Nederland... waarvan er uh, 3.2400 bij de Stichting Normering van de Arbeid... Ja, zeg maar, gecertificeerd zijn, hun processen zijn geregistreerd, zodanig dat ze het goed doen. Van die 2.500, die daarbij zijn aangesloten, zijn er ongeveer 1.200 lid van brancheorganisaties MBBU en een andere brancheorganisatie, de ABU. Oké, okay, maar dat is een kleine groep die het goed doen. Als u zegt dat er 12.000 uitzendbureaus zijn en er wordt geconstateerd dat er 6.000 malafide uitzendbureaus zijn, ja. dan is dat de helft. Dat is dan de helft. En dat, vinden wij, dat betreuren wij ook. Wij zouden natuurlijk graag zien dat allemaal vier bureaus uit de markt zouden gedrukt worden. Dan wel te, we zouden stoppen dan wel zouden we worden opgeheven. Op welke manier dan ook. En als brancheorganisaties, zowel MBBU als ABU, wij doen daar erg veel aan. Wij hebben een eigen CAO-politie. Wij controleren eh, onze eigen leden. Uh, ...regelmatig. We hebben, uh, ze mogen alleen dit worden van brancheorganisaties... ...als ze bij de Stichting Normeren van de Arbeids... Uh, ...hun processen goed hebben geregistreerd... ...worden gecontroleerd door ons op hun cao-invulling. Je moet rekenen dat deze bureaus... ...die worden ongeveer drie keer per jaar... ...twee tot drie keer per jaar gecontroleerd... ...door onafhankelijke instanties of zij het goed doen. Daarnaast hebben wij als brancheorganisatie... Samen met de ABU ontwikkeld uh, de Certified Flex Home. En al onze leden dienen voor 1 juli 2012 ook zij die uh, zeg maar buitenlanders huisvesten in Nederland, omdat we werkgevers zijn. En dus aan de ene kant het werk geven, maar aan de andere kant hebben deze mensen wel een plaats nodig om hun hoofd te rusten te leggen. Ja moeten we daar ook voor zorgen, in sommige maar, gevallen. U schetst dus een beeld waaruit moet blijken dat er veel gecontroleerd wordt... dat certificaten ja. worden afgegeven, maar tegelijkertijd is het dan de realiteit... die u erkent dat er 6.000 malafide bedrijven zijn. Ja. Heeft dat te maken, want ik wil eigenlijk naar het punt toe... dat natuurlijk tuinders, tuinders bijvoorbeeld klagen dat ze onvoldoende personeel kunnen krijgen. Zeker deze zomer is uw organisatie bijvoorbeeld benaderd ja. door minister Kamp... om aardbeientelers en boomkwekers in Brabant met name aan personeel te helpen. Zodat ja. ze bijvoorbeeld geen Roemenen en... Bulgaren hoeven te halen. Tuinders klagen dat het niet is gelukt. Lukt het dan deze malafide bureaus wel? Nou, kijk, in een aantal gevallen, um, en ik wil dat niet specifiek toeschrijven aan de tuinders, maar er zijn werkgevers die, als ze de keus krijgen om iemand in te huren voor 15 euro, of ze moeten dat per uur betalen, of ze moeten 18 euro betalen, omdat het dan wel met alle. Uh, ...afdrachten en dergelijke klopt, dan zijn er werkgevers in dit land die kiezen voor de 15 euro. Die gaan gewoon voor, als werkgever zijnde, het goedkopere bureau. Ja, daar, zijn, zou, daar zou je ook een hardere controle moeten uitoefenen. Als het aan ons ligt, heel graag. Wij juichen dat ook toe. Wij juichen de registratieplicht toe, die minister Kamp voorstelt. Daar zijn wij ook duidelijk bij betrokken als brancheorganisatie... We vinden dat een uitermate goede zaak dat er geregistreerd wordt. We zijn daar ook volop in overleg van... hoe kun je dat nog beter in goede banen leiden. Nogmaals, wij willen als brancheorganisatie... niets liever dan dat malafide clubs eruit zijn. Dat als begrijp het... ik. Tot slot, ja? heel kort. Um, is het een reëel streven om dat aantal van 6000 malafide assenbureaus binnen twee jaar terug te dringen naar nul? Het is zeer zeker een uitdaging. En of het reëel is, dat kunnen we pas echt bekijken op, over twee jaar. Ik denk wel... Want we hebben wel te maken met een zeer inventieve doelgroep. In ieder geval de malafide die kwaadwillend zijn uit werkelijk malefiediteit. Zij die dat doen omdat ze het per ongeluk doen of uit onwetendheid. Die zie je vaak overstappen naar betere processen, toch aansluiten... en scholing aan zichzelf geven om het op een betere manier te doen. Marco Bastian, hartelijk dank voor deze toelichting van de koepel van uitzendbureaus en DBU. Ze hebben elkaar weer in de ogen gekeken. Dominique Strauss-Kaan en de journaliste Tristan Bannon. Zij beschuldigde de voormalige IMF-chef van een poging tot verkrachting in 2003. Omdat hij bleef ontkennen, onorganiseerde justitie vandaag een confrontatie tussen de twee. In een politiebureau. GroenLinker in Parijs, hoe is dat gegaan voor zover we kunnen meekijken? Het is in ieder geval een lange zit geweest, Tweeënhalf uh, uur in totaal heeft het geduurd, er waren geen camera's of microfoons of journalisten bij, dus we weten niet wat er zich heeft afgespeeld. Het, uh, het enige wat we gezien hebben is het vertrek van Dominique Strauss-Kaan met een tevreden glimlach op het gezicht. Nou, wat ik daar moet afle uit aflezen... Dat weet ik niet. Um, we weten überhaupt niet wat ze gezegd hebben, want er is ook bijvoorbeeld na afloop geen verklaring afgelegd door beide partijen. Dus voorlopig denk ik dat we er vanuit moeten gaan dat beide partijen voet bij stuk hebben gehouden. Dus dat Tristan Banon volhoudt dat het een poging was tot verkrachting en DSK zegt dat het een uh, ja, onhandige poging was om haar te omhelzen of te zoenen. En, ja, het is aan de rechter om te bepalen wie er uiteindelijk gelijk gaat krijgen. Ja, en De twee partijen hullen zichzelf vooralsnog nog in stilzwijgen. Ja, dat vond ik wel opvallend, want de afgelopen dagen was met name Tristan Banol uh, veelvuldig in het nieuws. Zij was ook uiteindelijk degene die had ingestemd met deze confrontatie. Uh, maar na afloop inderdaad niks. DSK heeft al eerder laten weten dat hij hangende het onderzoek uh, niets kwijt wil. Behalve dan dat het een ontmoeting was geweest in 2003 zonder agressie, zonder geweld. Maar ja, dat stilzwijgen van zijn gevaal, ja, wat we daaruit af moeten leiden, weet ik niet. Het is trouwens sowieso maar beperkt hoor Tim, want uh, straks om acht uur in het uh, Franse acht uur journaal begrijp ik dat ze uh, toch iets van zich laat horen. Dus we moeten even afwachten wat ze daar gaat zeggen. Hmm. Hoe levensvatbaar is deze kwestie nu verder op weg naar een mogelijke vervolging? Nou, het is vanaf het begin natuurlijk heel moeilijk geweest voor uh, Tristan Banon om uh, aan te tonen dat zij acht jaar geleden te maken heeft gehad met een poging tot verkrachting. Maar uiteindelijk heeft de justitie zo'n twintig getuigen gehoord, waaronder DSK en Tristan Banon. En ja, we zijn nu zo'n beetje aan het einde gekomen van dat traject. We hebben nu die confrontatie gehad en er zijn eigenlijk nog drie scenario's denkbaar. Uh, het eerste is... Er is geen bewijs, dus er komt ook geen rechtspraak. De rechter kan ook concluderen... nou, er is nog geen bewijs, maar ik ben nog niet klaar. Ik wil een vervolgonderzoek. Of scenario drie, waarbij hij concludeert, ik weet genoeg, er komt een rechtszaak. Nou, dat laatste scenario betekent, denk ik, het politieke einde van Dominique Strauss-Kaan. Um, iedere ambitie om in de toekomst nog eens een minister te worden... of een adviseur in een socialistisch kabinet, ja, dat is dan de nek omgedraaid. Want maanden gaat zo'n proces duren en iedere dag zullen er rechtbankverslaggevers zijn... die optekenen waar hij van verdacht wordt, wat zijn karakter is. Uiteraard worden al die oude zaken uit New York weer opgediept. Dus dat zou heel schadelijk zijn voor Dominique strauss -Kaan.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 Troepen van de overgangsraad hebben het vliegveld nu in handen. Zo hebben Britse journalisten gezien. Bij de operatie kregen de troepen van de nieuwe Libische regering... hulp van, rege van vliegtuigen van de NAVO. En voor het eerst is een homoseksuele leraar... naar de commissie gelijke behandeling gestapt om zijn schorsing aan te vechten. De gereformeerde basisschool in Oestgeest, waar hij werkt... heeft hem geschorst en dreigt hem nu te ontstaan. Volgens de leraar louter en alleen om zijn seksuele geaardheid. En tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Het weer... Hier is Gert Hiemstra. Een echte zomerse herfstdag was het vandaag. Het werd 21 tot 27 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vanavond en vannacht is het nagenoeg wolkenloos en er is nauwelijks wind. Op veel plaatsen wordt het weer mistig. Lokaal is ook dichte mist mogelijk. Het koelt af naar 13 graden aan zee tot plaatselijk 9 in het binnenland. En morgen wordt het weer een prachtige nazomerdag met volop zon. Af en toe kan er wat hoge bewolking overdrijven. Verder stijgt de temperatuur naar 22 tot 26 graden. Ongeveer dezelfde waarde als vandaag. De wind is morgen zwak, windkracht 2. Misschien net windkracht 3 in het waddengebied En de wind waait uit het zuidoosten. In het weekend blijft het mooi nazomerweer. In de nacht en ochtend blijft de kans op mist groot. Overdag schijnt de zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Zondag draait de wind naar het westen. Maandag wordt het wat minder warm, zo'n 20 graden. En ook wakkert de wind dan duidelijk aan. Vanaf dinsdag wordt het dan geleidelijk wisselvalliger. ANWB Verkeersinformatie. De avondsplits verloopt iets drukker dan gebruikelijk. En dat komt door het grote aantal ongelukken. Vooral bij Utrecht en West-Brabant ging het mis. De opvallende files die staan op de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom... tussen het Belgische Stabroek en knooppunt Mark zaad 8 kilometer. Hangt samen met problemen op de A58, daar kom ik zo op. Op de A7 Zaanstad richting Den Oever tussen Hoorn en Wochnum 4 kilometer. Is daar een ongeluk gebeurd met drie personenauto's. De weg is daar tijdelijk dicht... A12 van Utrecht naar Arnhem bij Bunnik, 9 kilometer. Na een ongeluk is de linkerijstrook dicht. Dan de A27 van Utrecht naar Almere... tussen Nieuwegein en Beeldhoven 12 kilometer door een ongeluk. Maar de weg is daar weer open. West-Brabant op de A17, Dordrecht richting Roosendaal... tussen Oud-en-Bosch en en knopen de stok 5 kilometer. Komt door een kettingbotsing op de A58 richting Bergen-op-Zoom. Daar staat tussen Roosendaal-Oost en de Afritwouse-Plantage 6 kilometer. Maar daar is de weg weer vrij.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 Zeven over half zes, we vervolgen het Radio 1 in Den Haag. De Tweede Kamer niet goed informeren. Voor iedere minister en staatssecretaris is dat een angstbeeld. Want als je dat overkomt, heb je een probleem met de Kamer. Het gebeurde Edith Schippers, die minister van Volksgezondheid. Vandaag kon ze dan ook maar één ding doen. Door het stof. Niet zo vervelend als denken dat je goed geïnformeerd bent... maar dat niet te zijn. Ik wist het gewoon niet. En ik weet ook dat ik niet kan weten van ieder rapport wat er is... maar deze evaluatierapport had ik gewoon moeten weten. En ik betreur dan ook dat ik dat niet wist. Dus zoals ik net al een beetje onparlementair heb verteld, daar baal ik stevig van. Staatssecretaris, eh, pardon, minister van Volksgezondheid Edith Schippers. Eh, Marcel Bril in Den Haag, wat heeft de minister precies verkeerd gedaan? Ja, eigenlijk hebben we ambtenaren iets fout gedaan. Maar aangezien de minister daar verantwoordelijk voor is... zo is het nu eenmaal geregeld, ligt die fout dan formeel bij haar. En het gaat allemaal over een rapport over wanbetalers. Dat zijn mensen die hun zorgpremie niet be betalen. Afgelopen dinsdag was er een debat in de Tweede Kamer. Toen kwam zij de links aan de orde hoe het ervoor stond... met de evaluatie van de maatregelen voor wanbetalers. Want daar. Eh, daar was het wachten op. Nou, de minister die zei dat het rapport is er nog niet. Dat loopt allemaal nog. Maar wat bleek nou gisteren? Het rapport was er al wel. Maar dat is niet bij haar bij de minister zelf terechtgekomen. Ambtenaren die hadden besloten het haar pas te gaan sturen... als zij die ambtenaren er een mening over hadden. En dat was duidelijk niet de bedoeling, vindt de minister. En dat heeft ze de ambtenaren duidelijk laten weten. Maar dus ook vandaag de Tweede Kamer. Helder. Was het wel iets waarmee de minister echt in de problemen kwam? Nee, dat niet hoor, want vanaf het begin was al duidelijk... dat de VVD, CDA en de PVV achter haar stonden. De oppositie was zoals verwacht fel, boos en kritisch. Renske Leijten van de SP suggereerde nog eventjes... dat ze het vertrouwen zou opzeggen in de minister. Maar daar kwam het uiteindelijk niet van. was ook kansloos als het wel gebeurd zou zijn... want ook een oppositiepartij als de PVDA die zou dat nooit gesteund hebben. Dus er moest het spijt me gezegd worden... Er is ook wel een probleempje ontstaan eventjes voor de minister. En het is nooit fijn natuurlijk. Belangrijk dat er het spijt me gezegd wordt. Want de Kamer voelt uh, zich dan weer serieus genomen. En dat is toch het hoogste orgaan van de democratie. Dus daar kun je maar beter een beetje voorzichtig mee omgaan. Goed, nou na dat bloemetje even naar de inhoud van die evaluatie. Want daaruit, zo begrijp ik, uh, blijkt dat het aantal wanbetalers niet is afgenomen. Sterker, er zijn er meer bijgekomen. Ondanks maatregelen die een paar jaar geleden zijn genomen. Gaat daar, vraag ik me dan af, nog wat aan gebeuren? Nou, daar zijn in ieder geval vandaag nog geen besluiten overgenomen. Want de minister die zegt, laten we daar nu eens even rustig over gaan praten. De SP die probeerde nog wel om een boete die je krijgt als je wanbetaler bent af te schaffen. Omdat dat volgens de partij toch niet werkt. Maar Schippers ja, die wilde daar nu nog niet aan. Want al hadden haar ambtenaren die evaluatie al twee maanden. De minister heeft hem deze, dag, deze dagen dus pas voor het eerst gelezen. Maar het wordt door iedereen wel als een belangrijk onderwerp gezien hoor. En ook een groot probleem dat het maar niet lukt om die wanbetalers terug te dringen... Want hoe meer mensen hun premie niet betalen, hoe hoger de zorgkosten worden. En ja, dat probeert iedereen te voorkomen. Dus de komende tijd wordt er nog wel een steventje, Robbertje, gevochten over uh, wat er uh, gebeuren moet om die wanbetalers toch terug te dingen. Uh, en uh, de partijen zullen daar nog veel over uh, gaan zeggen de komende tijd. Marcel Bril, dankjewel. Pastelkleurige Cadillacs, Chevys en Oldsmobiles uit de jaren 40 en 50. Cuba is een openluchtmuseum vol oldtimers. Dat heeft ermee te maken dat de Cubanen na de revolutie van 1959... geen nieuwe auto's meer mochten kopen. Maar Marion van Rooijen, onze correspondent... dat gaat aanstaande zaterdag veranderen op welke manier? Um, ja, die, die van, uh, van voor de revolutie die mochten dus wel uh, verkocht worden... En nu, uh, ja, ik denk nou maar niet dat je op gelijk files gaat krijgen op Cuba, hoor. Maar uh, er mogen nu auto's gekocht worden, maar onder ontzettend veel... Uh, stringente maatregelen, namelijk alleen mensen die dollars verdienen... nou, dat zijn er niet veel, of convertibele bezels. Dat zijn de bezels die gebruikt worden in de, in de, uh, in de, de toeristenindustrie. Die mogen uh, nieuwe auto's kopen uh, onder weer stringente voorwaarden. Je moet toestemming hebben van het ministerie van Transport... en je moet bewijzen dat dat geld legaal was. Nou ja, onder die voorwaarden kan het dus allemaal. Wat voor mensen kunnen dan inderdaad zich straks zo'n auto veroorloven? Nou, kijk, er gaat wel degelijk gejuich op. Want weet je waar het om gaat? Om die Ladaatjes, om die Sovjet-Ladaatjes. Uh, die oude auto's, dat, dat zijn de meest opmerkelijke auto's, die oude, hè, die Amerikaanse bakken. Maar de meeste auto's, die ook gewoon uh, de oorlogstanks van de weg worden genoemd... dat zijn die Lada's uit de Sovjet-tijd... Elke uh, zichzelf respecterende ambtenaar uh, in uh, Cuba had zo'n auto. Nou, waarom zijn die mooie oude bakken nog steeds... Uh, werken die? Omdat liefhebbers die kopen, hè? Mensen die ermee kunnen omgaan, die, uh, die het weer op kunnen lappen... en nog eens op kunnen lappen en er ook hun geld mee verdienen... hoor, als taxichauffeur en noem maar op. Nou, hetzelfde geldt voor die Lada's, maar als je dat niet mag doorverkopen... dan kan je hem dus niet in handen van een liefhebber spelen. Nou, het grote, de, de blijdschap op Cuba... Gaat, er over, gaat natuurlijk over de Sovjet-lada's. Die kunnen nu van hand tot hand gaan, hè, de tweedehandsverkoop. En uh, nou dat betekent dat die lada's waarschijnlijk ook in de toekomst uh, zoiets zo worden als de, grote, als de grote bakken van voor de Revolutie, de Amerikaanse bakken. Ja, maar, maar wat was eigenlijk de formele reden voor de Cubanen om 50 jaar lang geen auto, geen andere auto, te mogen kopen? Privébezit, hè. in het communisme mag ja. je toch geen privébezit hebben. Zoals je tot heel voor kort ook niet mag, mocht vissen in de zee. Want uh, als je een vis uit de zee hangelt, hengelt, dan heb je ook privébezit. Het, was, het is uh, vrij heftig, communisme daar, hoor. Dat, dat, ja, dat blijkt. Maar dat gaat dus een klein beetje veranderen dit komend weekend. Um, is, vraag ik me dan af, de gemiddelde Cubaan-economisch... wel in staat om een andere auto te kopen? Want voor hoeveel Cubanen is bijvoorbeeld een nieuwe Golf of Toyota bereikbaar? Nou, totaal niet, hè. Wie er nu nieuwe auto's hadden, dat waren zeg maar de, de honkbal-types. Uh, uh, Buena Vista Social Club. Nou ja, nou denk ik dat die een beetje te oud zijn daarvoor. Maar die, ja, dat, dat waren de enige. En, en de toeristen natuurlijk. Uh, maar er zijn wel, er zijn kleine mini hervormingjes nu aan de gang. Bijvoorbeeld je mag, hè, ze hebben wel een half miljoen ambtenaren ontslagen. Die moeten toch iets gaan doen. Nou, dus je mag nu restaurantjes openen en in plaats van 25 stoelen is dat nu voor verdubbeld tot 50 stoelen dat je mag hebben. Nou, wie weet als zo'n restaurant-eigenaar nou heel hard werkt 20 jaar lang... wie weet dat hij dan een nieuwe auto kan kopen. Kleine stapjes zijn het. Marjon van Roy, Dankjewel. dank je wel. We blijven het niet over restaurants, maar over auto's hebben. Die oude auto's die we kennen van de Straatbeeld, die grote Cadillacs in Havana. Wim Oude-Wernink, autojournalist. Goedemiddag. Goedemiddag. Als u de vraag hoort van Marjon van Roy, wat denkt u dan? Nou, Het is inderdaad een, een rijden museum, maar eigenlijk zou je ook kunnen zeggen lopende sloop. Want die auto's die zijn 50 jaar lang op de weg gehouden zonder dat er een onderdelenvoorziening uit Amerika was waar die auto's gebouwd zijn. Dus het vakmanschap, het ambachtelijk vakmanschap in de autobranche in Cuba, dat is ongelooflijk hoog. Uh, daar zit men uh, uit een stukje, een stukje plaat met, uh, plaatmateriaal zit men nieuwe spatborden te kloppen. Daar, daar maakt men andere voorruiten van, uh, van, van twee delen van andere auto's. Uh, het ziet er heel erg nostalgisch uit. Uh, al die Chevrolet's en die Buicks, en die Oldsmobiles. Maar het zijn auto's die eigenlijk nauwelijks meer uh, rijvaardig zijn. Uh, de motoren zijn al lang kapot. Die zijn vaak vervangen door, uh, door Lada-motoren in plaats van zo'n grote V8. En ze kreunen en steunen over straat. Ik ben er nooit geweest, maar je ziet gewoon dat dat niet echt meer strak over de weg gaat. Pardon, een Lada-motor in een Cadillac? Een Lada-motor in een Cadillac en dat soort uh, zeg maar modificaties, die heeft men moeten maken. Wie om wint die wie op... dan de Koude Oorlog in dit opzicht, in technisch opzicht? Uh, uh, in technisch opzicht wint de Cubaanse, uh, de Cubaanse automonteur dat natuurlijk, want die uh. heeft daar uh, op een of andere manier nog een broodwinning aan gehad de afgelopen 50 jaar. En vooral de laatste 20 jaar is het dat wel heel erg. Je ziet wanneer je het straatbeeld ziet van, uh, van Havana, daar rijden al wel wat uh, Japanse bestelwagentjes rond en, en uh, bestellen over Zuid-Europa die gebruikt zijn, geïmporteerd. Uh, Nederlandse stadbussen die rijden ook in, in Cuba rond. Echt waar? Uh, ja, en dan vaak nog met, uh, met uh, de, de koersrol hè, waarop de bestemming van de bus staat, nog uh, op Amsterdam-Oostdorp, bij wijze van spreken. Uh, daar tilt men niet aan, als er maar gereden kon worden. Dan. Kan ik me toch ook wel voorstellen als je toch die beelden een beetje eh, kent... dat er voor de verzamelaar mogelijk wel wat pareltjes tussen kunnen zitten verschillende mensen gesproken die er geweest zijn. En die daar ook verlekkerd uh, de hele dag op een terrasje naar een uh, straatbeeld hebben zitten kijken wat er allemaal voorbij kwam. Maar ze weten hoe slecht het allemaal is. Het is zo dat uh, voor 1959 was er natuurlijk een rijke bovenlaag die hele bijzondere auto's uh, hadden uit, uit de vooroorlogse jaren. Echte klassieke auto's. Die schijnen al voor een groot deel het land uitgesmokkeld te zijn. Uh, wat overgebleven is, dat zijn die grote Amerikanen. Maar die zijn in dermate slechte staat. Dat, uh, dat het beter is dat je er in Amerika een vindt, want daar zijn nog veel van dat soort auto's in goede conditie, met een bijbehorende onderdelenvoorziening en in originele conditie, uh, dan dat je zo'n auto uit Cuba haalt, behalve wanneer je zegt, ik wil een uh, collectie auto's hebben waarbij minstens één originele Havana taxi zit, ja, en die ga je dan uh, gewoon laten zoals die is, dan hoef je daar ook geen geld in te investeren, maar zo, de waarde van zo'n auto is, uh, is misschien 100 of 200 dollar. En ik zou er niet aan beginnen als uh, liefhebber of restaurateur. Nog even kijken, komend weekend, als het allemaal verandert op Cuba, op marktplaats.cuba. Wim Oude, Weernink, oudersjournalist, hartelijk dank. Tot u. Na 6 uur hoort u Harry Mens in discussie met Jan Maarten Slachter van de vereniging effectenbezitters. Ze hebben flink oneenigheid. Kwart voor zes geweest. Wijnand Zwaan, hoe is het nu op de Nederlandse weg? Ja, volop in de avondspits 250 kilometer file. Dat is vrij fors, komt door het flinke aantal ongelukken. In West-Brabant moet het nu weer wat beter gaan. Nu de A58 bij Roosendaal richting Vlissingen weer open is... dan hadden we een kettingbotsing. Nog wel file op de A17 daar. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn... is een auto op zijn kop in de sloot beland bij Kootwijk. Drie kilometer file erachter. En de A7 Zaanstad richting Den Oever is dicht bij Vogtnum. Dat komt door een ongeluk. Er staat file tussen de en in 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Europa gaat misschien door de zwaarste crisis ooit... maar daar heeft de Friese commissaris der koningin John Joritsma... even geen enkele boodschap aan. Hij meldde zich deze week bij het EU-hoofdkwartier in Brussel... met een opmerkelijk cadeau onder de arm. Het Europees verdrag van Lissabon vertaald in het Fries want het Fries is nu eenmaal een officiële Europese minderheidstaal... en dus moest het er komen. Inspireren trocht de culturele, religieuze en humanistische tradities van Europa... die de groenslag vormen voor de ontjouwing van de universele waarden... van de onschijnbare en onvervrembare jochten van de Meesken... en ek van vrijheid, democratie, gelijkensens en de jochtstaat. Ik was uitgenodigd voor dit feestje als Friesin om dit mee te mogen maken. En uh, dat wou ik natuurlijk niet missen. Wat zenuwachtig gedraal op de verdieping waar Herman van Rompuy, de president van de Europese Raad, zetelt. Hij zal er zelf niet bij zijn. Maar zometeen wordt dus het verdrag van Lissabon in het Friesk overhandigd. Toch nog even ter herinnering, in 2005 was er de Europese grondwet. Die werd verworpen, onder andere door de referenda in Frankrijk en Nederland. Een paar jaar later kwam er dan een herziene versie, het zogeheten verdrag van Lissabon. We staan met zo'n dertig op de gang en dan moeten we allemaal dat kleine zaaltje in. Oké, dat klinkt echt Fries. Auke, ja. zeg het Hoe is de vertaling? Is die goed? Het is een mooie vertaling geworden, ja. ja? ja. Ladies and gentlemen, distinguished guests, It's your... Uh... Het is Jod en Historisch Gedaai voor Friesland. Voor het eerst is er een officiële versie van het verdrag van de Europese Unie. Wat ik net zei, zou sound je to you. <laughs> <laughs> Excellencies, uh, ladies and gentlemen, colleagues, uh, I thank you very much on behalf of the Council and the Council Secretariat uh, for the treaty. Ik ben het misschien wel met u eens dat uh, dat, dat nou niet uh, bij iedereen op de boekenplank uh, staat. Maar het zou een hele slechte zaak zijn als die Friesen, die toch heel trots zijn op hun eigen taal en hun cultuur... niet de nuance kunnen vinden in het verdrag in hun eigen taal. Commissaris de koningin in Friesland, John Jongertsma. In uw inleiding verwees u even naar een Friese taalkwestie die in het verleden tot uh, grote onlusten leidde. Wat was dat precies? Kneppelvreet was dat. Uh, Kneppelvreed, uh, 60 jaar geleden uh, inmiddels, toen... Uh, was er, zoals in het Fries zeggen, opskor. Eh, was nogal wat... Eh, Oproer, op Ja, ja, raboelje kun je ook zeggen. Eh, om eh, dat de eh, Friese zich niet voor de rechtbank in Leeuwarden mochten uiten in hun eigen taal. En u eh, voorzag dat soort eh, onrusten ook nou, rond voord... deze nee, rond de Europese bedrag? De... Europa, kijk eens even naar, naar het monetaire verhaal op dit moment, is het zo van belang. We moeten de krachten eh, bundelen en dan kan het alleen maar als we ook zelf... Uh, ons kunnen uh, terugvinden in onze eigen taal, onze eigen cultuur in de verdragen. EU-ambassadeur De Gooier, hoe kunnen nou de Friesen, nu die vertaling er is, er gebruik van maken of het inzien? Um, de makkelijkste manier is via websites. Het is niet zo dat er kopieën van gemaakt worden en die uh, morgen aan huis afgeleverd worden in Friesland? Nee, dat is niet, uh, niet de bedoeling. Ik weet ook niet of um, dat nou de beste besteding zou zijn van onze tijd en het geld. Where will these documents be stocked? They're going to be kept in the safe of the archives of the council. De Friske vertaling die verdwijnt dus uh, naar de kelders van dit Europese raadsgebouw. Yes, in de cellars, cool cellars, uh, good for conservation of important documents. <laughs> ah, you cannot uh, refuse. It's, you can't refuse. It's what we call in Frisian sukbolle. Ah. It's sweet bread. Ah, wonderful, <laughs> wonderful. Yeah. Zoete broodjes in Brussel. Korsudent Stijn Sader. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Met Rudy Vendrich. Ja. Minister van Buitenlandse Zaken Roosentaal heeft deze week een gezamenlijk EU-standpunt geblokkeerd. over de mensenrechten in Israël en de Palestijnse gebieden. Hij vond de tekst te kritisch over Israël. NSC Handelsblad heeft dat van bronnen in Brussel bevestigd gekregen. EU-landen waren het eens over een verklaring voor de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Daarin werden schendingen van de mensenrechten aan beide kanten veroordeeld, totdat Nederland ineens bezwaar maakte. Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel gaf Rosenthal persoonlijk instructies aan de Nederlandse ambassadeur bij de VN. De minister wilde drie verwijzingen in de tekst van de Unie hebben geschrapt. Een twee-staten-oplossing tussen Israël en de Palestijnen. De arrestatie van mensenrechtenactivisten door Israël en de verwoesting van Palestijnse huizen. NRC Handelsblad noemt het opmerkelijk... dat Rosenthal zich verzet tegen verwijzingen... naar een twee-staten-oplossing. In het regeerakkoord staat dat deze oplossing... het uitgangspunt van een vredesakkoord moet zijn. De aanmeldingen voor de algemene staking... van de huisartsen stromen binnen. Volgens de site van de Landelijke Huisartsenvereniging... is de magische grens van 5000 bereikt. Onder het motto, korten maakt meer kapot... trekken huisartsen en hun assistenten... volgende week donderdag naar de RAI in Amsterdam kwaad over de bezuinigingen van 132 miljoen euro van minister Schippers. Die werkt volgens de huisartsen averechts. Minder geld betekent minder personeel. En dat betekent weer dat patiënten naar het duurdere ziekenhuis... moeten worden doorgestuurd. Daarom gaan de huisartsen 6 oktober naar Amsterdam... waar ze vanaf het symbolische tijdstip 5 voor 12 tot 2 uur zullen protesteren. En burgemeester Van der Laan maakt zich volgens AT5 zorgen... over de krakersdemonstratie die komende zaterdag in Amsterdam wordt gehouden. Een jaar geleden liep een demonstratie tegen het kraakverbod uit... op een hevige confrontatie tussen demonstranten en de ME. De demonstratie begint zaterdag om vijf uur smiddags op het Spui. Burgemeester Van der Laan ziet het plein voor de Stopera... als een betere locatie voor de krakersdemonstratie. Bij een derde van de huishoudens met kinderen... gaat een van de ouders korter werken als de kinderopvang duurder wordt. Een klein de groep gaat juist meer uren maken om het koopkrachtvlies door prijsstijgingen te compenseren. Het Reformatorisch dagblad heeft de gegevens van jaarlijkse, de jaarlijkse budgetbarometer van ING. Mensen gaan minder werken als ze zien dat de verdiensten niet opwegen tegen de kosten van de kinderopvang. Het zijn niet alleen de vrouwen die minder uren gaan maken, vaker is de kostwinner meestal de man. De kinderopvang herkent het beeld. Voor volgend jaar zijn er minder aanmeldingen. En bij de Krijtmolen Dat Miraal in Amsterdam-Noord heerst blijdschap. De molen heeft de eerste nationale molenprijs gewonnen. De stichting die de molen beheert heeft vanmiddag van de Bank Giro Loterij 50.000 euro in ontvangst genomen. Dat miraal is een bijzondere molen, want het is de enige tras- en krijtmolen ter wereld die nog helemaal op wind draait. De molen verpulvert steen en krijt en het product wordt gebruikt om specie en verf van te maken. Dankzij het geld kan dat miraal vaker draaien. En dat is belangrijk, want molens die niet in gebruik zijn gaan terzielen, zegt de molenaar in het parool. Om zoveel mogelijk mensen te laten genieten, komt er bij de molen aan het Noord-Hollandse kanaal ook een bezoekerscentrum. En een opmerkelijk bericht in de Friese kranten: mensen die in het nieuwe provinciehuis in Leeuwarden de lift nemen, moeten ook in het Fries worden aangesproken. De PVDA en de PVV, de provinciale staten, willen dat het Nederlandse bandje dat nu nog draait, wordt aangepast. De Partij van de Arbeid vindt dat het natuurlijk is... dat je het huis der Friese in het Fries wordt aangesproken. Heel principieel zijn de fracties niet. Als de Nederlandse Fries sprekende lift te veel kost... vinden ze het prima dat de lift eentalig blijft. Want het nieuwe provinciehuis heeft volgens Partij van de Arbeid en PVV... inmiddels al genoeg gekost. Wie weet nog wat subsidie uit Brussel, want daar kennen ze nu ook Fries. De kop van Hans-Erik Wennerström. Als je deze opdracht met succes volbrengt...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 Gemiddeld 3,4% rente op ons klimspaardeposito. Juist wiebe. Willen is kunnen. Kijk op frieslandbank.nl DA ondersteunt je gezondheid deze herfst. Daarom nu 33% korting op alle Supradin multivitamines. Elke dag extra energie. Op 4 oktober is het weer Dierendag. Denk dit jaar nou ook eens aan de dieren in de vee-industrie. Help ze door ze één dag niet op te eten.